Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag wordt de genocide in Srebrenica herdacht. In die Bosnische stad werden 27 jaar geleden ruim 8000 moslimmannen vermoord. Nederlandse militairen zouden hun eigenlijk beschermen tijdens de Joegoslavische oorlog... maar dat mislukte omdat ze te weinig wapens hadden. Bij de herdenking in Den Haag zijn nabestaanden en oud-militairen. En ook in Bosnië werd er vandaag herdacht. Minister Ollongren van Defensie heeft daar namens het kabinet sorry gezegd. Dat wilden nabestaanden en slachtoffers al heel lang horen... vertelt correspondent Mitra Nazar. Ollongrens woorden zijn hier ontvangen als een positief gebaar. Er is opluchting ook, want dit is natuurlijk waar nabestaanden jarenlang op hebben gewacht. Maar er is ook gelatenheid, want waarom moest het zo lang duren tot de Nederlandse dat woord over de lippen kon krijgen: excuses. Over het algemeen is de stemming hier toch wel excuses aanvaard. De politie heeft een foto van een man online gezet. die bij het huis van stikstofminister Van der Wal heeft staan rellen. Twee weken geleden braken boeren daar door een blokkade. en leegden een tank mest bij haar huis. Tien anderen die werden gezocht hadden zich al bij de politie gemeld... maar deze man dus niet. En daarom is er nu een herkenbare foto gedeeld. In bijna heel Utrecht geldt vanaf vandaag een lachgasverbod. Volgens de burgemeester zorgen de lachgasballonnen voor overlast... en is het gevaarlijk in het verkeer. Door lachgas krijg je een korte, maar flinke roes. Een goed idee dat het nu verboden is om aan een ballonnetje te lurken... vinden deze mensen. Dit meisje heeft het vaak gezien in haar buurt. Daar nou, zag het gewoon achter het stuur gebeuren. Dat was best heftig.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 Het is niet druk in de regio. Er zijn maar twee files die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Op de A6 van Muiden naar Lelystad, tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad 6 kilometer file en een kwartier op En op de A7 Horen Heerenveen tussen Den Oever en Dijk is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het besluit, noem het tapper, noem het vluchten, maar ik knijp het tussenuit. Nu week geleden en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan een...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 En zomer hier. En Het is otra het otra Het is het is Je pedir dat het en raasen. Je pedir dat de olmos me trekken en pedirle lo eterno a un simple mortal. En en arrojando a los cerdos miles de perlas. Ga niet weg, zei je, nee, is no te het niet meer. Ik weet Ruizende Badplaats, ook in de zomer, CFM.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 to save us Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nederland is inmiddels bij 503 mensen apenpokken vastgesteld. De toename van de ruim 100 sinds donderdag is de grootste... sinds het virus zich begin mei begon te verspreiden. De Europese Commissie wil opheldering van oude eurocommissaris Nelly Kroes... over haar lobbypraktijken voor taxidienst Uber. Ze zou daarmee zijn begonnen, terwijl dat volgens de regels nog niet mocht. Kroes kan haar Europese pensioen kwijtraken. Zo'n 400 mensen hebben op het Malieveld en Den Haag de genocide in Srebrenica van 27 jaar geleden herdacht. Er werd ook stilgestaan bij de excuses van de Nederlandse regering aan de nabestaanden van de massamoord. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Minima tussen 9 en 15 graden. Morgen wat sluierbewolking en 25 tot 30 graden. ZFM met een hoofdletter Z van zon. Jay Jump Ford and Zombies We are we are, we are, we are. LA, on a Saturday night in the summer Sundown and they all come out Lamborghinis in their winning hummus The party's on so they're heading down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 di chi ti va bene, si tu la parla pieza americano, quando si fa l'amore sotto luna, come da bene, un cave di hai l'ovio, papà l'americano. Muziek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 That love ain't yours, can't break my soul I'm Trying to fake it never makes it that we all know Can't break my soul Can't have a stress and I'll take less I'll justify love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 This is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 It sure feel good to me. Sing it one more God. time. It feels like something's heating yeah. up. Can I leave my shoes? Ladies. I don't know, but I'm thinking it's Yeah, about yeah, yeah, yeah. This feels like something. Oh Can I leave my shoes? Ladies. FM heb